Ismael de Bruin met het NRC-journal. In Den Bosch houden GroenLinks en PvdA verkiezingscongressen in aangrenzende zalen. De partijen doen elk met een eigen lijst mee aan de Eerste Kamerverkiezingen... maar vormen straks wel één fractie. Op het PvdA-congres is Meilie Vos als lijsttrekker aangewezen. Het is nog onduidelijk of zij of GroenLinks-lijsttrekker Paul Rozemuller... na de verkiezingen de Eerste kamerfractie gaat leiden. In Amersfoort is het CDA bijeen voor het verkiezingscongres van die partij.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 De vaargul tussen Holwerd en Ameland slipt steeds sneller dicht. Rederij Wagenborg noemt de situatie onveilig en schrapt daarom steeds vaker afvaarten van de veerboot. Vanmiddag zijn er twee niet doorgegaan. En ook maandag vervalt een aantal afvaarten van en naar Ameland, schrijft om op Friesland. Volgens Wagenborg wordt de situatie steeds slechter. De rederij vreest dat er meer afvaarten zullen uitvallen. Op de NK afstanden in Heerenveen is de 500 meter gewonnen door Femke Kok... ...die de favoriet Jutta Leerdam in de eerste ronde aftroefde met een tijd van 37 seconden en 48 honderdste. Bij de tweede race was Leerdam het snelst, maar niet snel genoeg om Kok in het klassement in te halen. Op de 3 kilometer was Antoinette Rijpna de Jong het snelst. Ze won in 358-48 en bleef Joy Beunen net voor. Irene Schouten pakte brons. Dan nog het weer in het noordoosten. Opklaringen, op andere plaatsen is het bewolkt. Het is ongeveer 7 graden. Morgen begint droog. Vanuit het noordwesten breekt dan de zon door. En het wordt opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid. Richting knooppunten Nieuwmeer. De binnenring bij Amsterdam-Hemhaven is 3 kilometer met 5 minuten op onthoud.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 Autobedrijf Zandvoort, ook Gobert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu, Entertainment for You. De regen stroomt als tranen langs mijn ruit...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 that, mate.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 In je ogen als ik naar je kijk Je bent zo lief Met jou voel ik me trots Meer dan wij Mijn hart gevuld met liefde Mijn hart gevuld met warmte Het is een gevoel dat ik nooit eerder kon Als ik laat het maar gebeuren Vraag jezelf niet af waarom. Om die staanbaarden weer jij. Schreef je uit van verlangen. zo bijzonder mooi. Voor jou ben ik gevaarlijk, die ik en die open van ja. no day to go I take a laugh at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 If you ever wanna meet Zijn dat alleen maar dromen? Samen voor altijd? Ik hoop dat dat gebeurt. Samen naar het verdriet, dat eens voor ons zal komen. Wie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 Yeah.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 saying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 Eén keer van jou te Oh Mist, en is dat misschien te veel om op te hopen? Maar ik denk: het oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh. lijkt alsof ik droom.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 Jij dat ont iedere keer. Met je delen Maar blijkbaar maar kon dat Jou niet schelen. Jij komt er ook nog wel in zachten. Maar om duurt je dan voorbij Maar ga jij naar die andere Waar heb ik een gedaan Kon, nu vergeet ik mij al waarom jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten? Ga jij naar die andere? Maar heb ik voor je gedaan? Want ik nog alles wat ik kon. Nu verging bij jou waarom. Jij bent benieuwd.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 like walk, but you must hustle if you want job you know finish they won't fight fighters if them they run them no fit catch up I know they form say I too righteous no come they form say you too like us you know get the time for the hate and the bad energy Got my mind on my money make you dance like broccoli steady green like broccoli steady on my grind oh yeah what they want telling me could you not my fantasy they want to check if Need it all Tell me, got me feeling I'm the one